De rest kwam allemaal in het reguliere geldverkeer terecht. Het weer nog bewolkt bent in het noorden kans op wat regen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met in het noordwesten... langs de kust en de bui. En het wordt ongeveer 14 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. Inger loes en Diederik van 6. Goedemorgen, het is woensdag 26 oktober. U luistert naar Nu Al Wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En het komend uur hoort u... Alles over de trucs die Hans Klok gestolen zou hebben. Wordt wetenschap vertaald naar een breed publiek. En bespreken we de Eurotop die vandaag plaatsvindt. Maar eerst gaan we naar de academische jaarprijs die vandaag wordt uitgereikt. Drie teams zullen strijden om de eer van de wetenschapsprijs... en 100.000 euro om hun project verder uit te kunnen voeren. Wie hun wetenschappelijk onderzoek het beste kan vertalen naar een breed publiek, die wint. De teamcaptains doen deze ochtend in Nu al wakker alvast een poging. Als eerst aan de beurt is team Moerel. We hebben allemaal een brein. En alles wat we doen, alles wat we ervaren, komt daaruit voort. En wij onderzoeken dat brein en we willen eigenlijk al die informatie met iedereen delen. En daarom hebben we een project opgericht waarin we een applicatie willen ontwikkelen dat de mogelijkheid biedt om het hoofd van een vriend of vriendin te filmen. Dan worden de hersenen ingeprojecteerd en als die persoon vervolgens met zijn arm zwaait of praat of iets dergelijks, kun je in dat brein zien welk gebied actief is. En daarnaast hebben we een kleine game waarin je een breintje kunt opvoeden en hebben we een interactief internetplatform. En hiermee willen we eigenlijk hersenwetenschap toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek. En dan door naar het team van Wezel. Middels antibiotica gezocht laten we de mensen zien hoe fascinerend microbiologie is... en lichten wij ze voor over antibiotica en over resistentie. Dit willen we heel graag uitvoeren via een permanente expositie in de dierentuin Artis... en een expositie in het museum Boerhaven in Leiden. Daarnaast ontwikkelen we wetenschappelijke praktica voor middelbare scholen... waarbij scholieren echt zelf antibiotica kunnen isoleren. Op deze manier kunnen we miljoenen mensen fascineren met ons onderzoek. Oh, een strakke pitch. En als laatste team is Kraaienveld aan de beurt. Met het project Leven DNA willen we, laten, willen we mensen laten nadenken... over de mogelijkheden van DNA-technologie. De ontwikkelingen in de DNA-technologie gaan enorm snel. En dat betekent dat we uh, voor steeds minder geld... steeds meer DNA kunnen gaan aflezen. En dat betekent dat mensen daar in de nabije toekomst... zelf mee te maken gaan krijgen. Bijvoorbeeld bij de dokter of um, gewoon in het dagelijks leven... En daarom lijkt het ons belangrijk dat mensen daar uh, meer bekend mee raken met wat de mogelijkheden zijn. Nou, dat zijn drie duidelijke verhalen, lijkt mij zo. Ga er maar eens aan staan als juryvoorzitter. Paul Snabel is juryvoorzitter van de Academische Jaarprijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u heeft het even kort gehoord. Deden ja. ze het goed? Dat klinkt heel goed. En vanavond gaan ze dat dus nog eens een keer wat uitgebreider voor ons doen. Want elk team presenteert dus zijn plannen uitgebreid voor de jury. En dan maken we vanavond dan ook nog de beslissing bekend... welk team dan het, de grote prijs, 100.000 euro, gaat krijgen om het plan uit te voeren. Ja, nou moet het allemaal goed en begrijpelijk zijn. Maar dat moet natuurlijk ook zo op zo'n radioplatform gaan. Dus wie deed het nou het beste in uw oren? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen Nee, dat kan niet. Dat, dat gaan we niet doen. Want dat doen we gezamenlijk als jury... Uh, en dat hangt echt af van de waar wijze waarop het land gepresenteerd wordt. Kijk, wat heel duidelijk is, en u kon het ook echt wel horen... Al van de, is dat de meeste de projecten eigenlijk allemaal een, uh, een, een meervoudige strategie hanteren... nieuwe media inzetten, uh, proberen het publiek toch... en ook jongeren met name, het gaat vooral om jongeren op, de, op het VWO, op de scholen... te interesseren ook voor hun werk en het vak wat ze vertegenwoordigen... op een aantal punten waar echt wel toponderzoek plaatsvindt. Want dit zijn dus toponderzoekers die eigenlijk proberen het contact te leggen met het publiek... DNA is natuurlijk een fascinerende ontwikkeling rond de antibiotica. Daar zit natuurlijk heel veel zorgen over of dat nog wel he, werkzaam zal blijven in de toekomst... en hoe je antibiotica kunt, kunt krijgen en maken. De rol van bacteriën daarbij. En het brein natuurlijk heel fascinerend. Als je ziet zo'n boek als van Dick Swaap... He, Wij zijn ons brein dat al meer dan een jaar op de bestsellerslijsten staat... Het fascineert mensen toch wel en daarom is het zo mooi dat de toponderzoekers op dat gebied proberen om dat ook echt voor een groot publiek inzichtelijk en begrijpelijk te maken. En ze er ook zelf bij te betrekken, zodat ze het ook zelf een beetje kunnen doen. En waarom waren zij nu de betere dan de andere toponderzoekers? Want er zijn heel veel plannen ingediend Ja, natuurlijk. er zijn heel veel plannen ingediend. Maar dan kijk je toch inderdaad. Natuurlijk speelt het ook een rol welke onderwerpen eh, spreken aan. Daar hebben we natuurlijk ook op gelet. Maar toch vooral de, de, je zegt, de originaliteit in het ontwerp. En de aansprekendheid waarmee al die eerste presentatie is gedaan. Want kijk, we hebben natuurlijk ook steeds gekeken. Ook hoe wij al als jury benaderd zijn door de verschillende eh, groepen. Eh, hoe we ze ons eigenlijk al in hun communicatie hebben weten te betrekken. Om ons te vertellen waar het over gaat. En er verschilden de groepen nogal in. Sommigen hadden dat heel. Ik zou zeggen, heel professioneel gedaan. En bij anderen dacht je, ja, dit is wel heel interessant als je een onderzoeksvoorstel gaat indienen bij een club van medeonderzoekers, maar niet-deskundigen kun je op die manier toch niet bereiken. Dus dit is echt de positieve selectie uit de grote reeks van kandidaten die zich hebben voorgesteld. Nou, vanavond dus de, de uitreiking van de academische jaarprijs, wat ik eigenlijk voor me zie, als ik zo'n uitreiking voor me zie, die pitchen, zie ik een hele grote wetenschappelijke tafel met allemaal uh, proefmonstertjes en uh, mannen in witte jassen. Ziet het er ook echt zo uit? <lacht> Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat ze zich vooral zullen... Dat het ook vooral, ik weet het natuurlijk niet, want ze moeten, dat, daar gaan ze ons vanavond mee verrassen. Daarom hebben ze ook vrij lang de tijd gekregen om het heel mooi uit te werken en voor te bereiden. Maar ik neem aan dat heel veel gebruik zal worden gemaakt van nieuwe media, nieuwe vormen... om dingen te presenteren, ook in, in te laten zien in beweging en in kleur... zodat je eigenlijk wat meer zeg, uh, ja, meegenomen wordt in die wereld. Hè? Dus als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de kleurenrijkdom en de vormenrijkdom van, van, van bacteriën... De rol die ze spelen bij de antibiotica. En je kan het ook laten zien hoe, dat, hoe die kweken ontstaan. Als je kijkt naar DNA. Van, hè, dat je dus met zo'n zo schermpje. Dus eigenlijk de hersenen in beweging kunt zien. Het is wel niet helemaal een, een hersenscan. Maar het zit er toch al aardig dicht tegenaan. En als je ook kijkt hoe dat dan toch ook weer zit. Bij, bij het uh, derde project. Waarbij het toch veel meer gaat uh, om, om de DNA kant. Mm -hmm. hè. Ook heel fascinerend. Uh, waarbij mensen zelf straks mogen gaan kiezen. Uh, van wie ze of uh, van wat ze eigenlijk het DNA zouden willen weten of zouden willen zien. Nou, dat zijn natuurlijk hele fascinerende dingen. Maar meneer Snabel, het gaat er dus over... Uh, dat die partijen dat ook naar een breed publiek kunnen vertalen. Ja. Mag ik dan even advocaat van de duivel spelen? Dan denk ik toch, moeten we het nou wel... Doen de, de, onze, onze topwetenschappers, daar hebben we het over. Over onze topacademici. En waarom moeten die het niet gewoon bezig zijn met onderzoeken... in plaats van dat naar een breder publiek te trekken? Waarom nou, is dat zo nodig? Nou, omdat het natuurlijk ook gaat, zoals het dan heet... het draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek in onze samenleving. Kijk, Nederland wil heel graag horen bij de top van de kennis-economieën van de wereld. Hè? We, tot de eerste vijf behoren. We, we staan nu op nummer zeven wat dat betreft. En dat gaat dus niet alleen over wetenschappelijk onderzoek... maar ook onderzoek voor nou, zeg maar, de, de, de modernisatie de innovatie in het bedrijfsleven. Uh, wij, wij, wij geven naar verhouding in Nederland niet zo vreselijk veel geld aan uit. Je merkt ook dat het moeilijk is om jonge mensen te interesseren... voor inderdaad vaak toch het werk wat veel werk in laboratoria is. Veel werk mm. is wat heel lang geen resultaat oplevert... of in ieder geval geen doorbraken laat zien. Dan is het toch belangrijk dat het publiek, en jongeren met name... op de scholen, uh, leren zien wat, de, ja, wat het spannende en interessante is aan wetenschap. Maar die wetenschappers die zijn toch wetenschappers geworden... omdat ze daar goed in zijn... En niet... In het presenteren van hun boeltje. Ja, die twee dingen horen toch wel bij elkaar, hoor. Het, uh, als, als, als een wetenschapper niet meer duidelijk kan maken waarom het belangrijk is waar hij mee bezig is. en waarom daar bijvoorbeeld geld voor nodig is. en waarom daar zoveel tijd en inspanning voor nodig is. ja, dan werkt dat toch niet meer vandaag de dag. Het is ook, ook bij de wetenschap is het net zoals in andere sectoren. Uh, je moet ook wel je verhaal kunnen vertellen en duidelijk maken. waarom de samenleving geld over zou moeten hebben. voor wat jij belangrijk vindt. Dan moet je dat ook kunnen laten zien wat dat is. Dat gaan ze vanavond ook doen, want dan. Dan krijgen de drie finalisten nog een kans om hun plan aan ja. de jury te presenteren. Dan wordt bekend wie de academische jaarprijs van 2011 wint. Jurylid Paul Snabel, dank u wel en succes. Dank u wel. Slecht nieuws voor Hans Klok. Wat dat is, hoort u straks. Eerst gaan we naar de kranten van vandaag met onze actualiteitsredacteur Martijn Middel. Want de kranten zijn weer... Op de dagblad, nou ja, op de perser van de persen. Ik kan, kom er niet eens meer uit, iedereen. Nee, nou ja, wat je bedoelt te zeggen is, de kranten die zijn op dit moment van de persen aan het rollen, sterker nog. De meeste zijn er al uit en die liggen zelfs al in de winkel. Precies, we beginnen met NRC Next. Er komen steeds meer en meer jonge vrouwen in grote steden van Nederland, zo schrijft de krant. In bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht wonen meer jonge vrouwen dan mannen. En dat verschil wordt alleen maar groter. Volgens hoogleraar Jan Latten doen vrouwen het steeds beter. Ze zijn ambitieuzer dan mannen en trekken sneller weg naar grote steden voor studie of werk. Het overschot heeft wel een keerzijde. Doordat vrouwen steeds hogere eisen hebben en de vijver met mannen in de stad steeds kleiner wordt, is het voor hen relatief moeilijk om een geschikte partner te vinden een voor- en tegenstander van de griepprik. Hans van der Linden is huisarts en hij pleit voor afschaffing van de jaarlijkse vaccinatie. Als huisarts levert het uitdelen van de griepprik hem elk jaar 6000 euro op. Volgens van der Linden is er alleen helemaal geen bewijs dat de prik werkt. Tegelijkertijd zijn er wel bijwerkingen van het vaccin bekend. Volgens Roel Coutinho van het Centrum Infectiebestrijding van het RIVM... zijn de recente reacties overtrokken. Er moet wellicht meer onderzoek gedaan worden... maar er zijn wel degelijk sterke aanwijzingen dat vaccinaties zin heeft. Aldus Coutinho. Dan naar de Volkskrant. Volgens deze krant hangt een groep klokkenluiders binnen Defensie ontslag boven het hoofd. De groep getuigde tegenover een onderzoekcommissie over een cultuur van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen bij een afdeling van de marine. De afgelopen weken kregen ze te horen dat zij na een reorganisatie niet meer terug hoeven te komen op hun oude werkplek. Volgens Jasper van Dijk laat het ontslag zien... dat minister Hillen zijn zaakjes niet op orde heeft. Het wordt tijd voor maatregelen, aldus het SP-Kamerlid. En in diezelfde Volkskrant een verhaal over homohuwelijken... die vaak in het geheim worden voltrokken binnen de katholieke kerk. Het artikel vertelt het verhaal van Ted Bunnik en Nol Holterman... die tien jaar geleden trouwden in een katholieke kerk in Amsterdam. Niet officieel en buiten medeweten van het bisdom om, om binnen de kerk wordt dat regelmatig gedaan... Mensen die van hetzelfde geslacht worden getrouwd. Het kost partners van hetzelfde geslacht vaak veel moeite... om een priester zover te krijgen hun huwelijk in te zegenen. Als ze het al doen, dan durven de priesters er meestal niet voor uit te komen... omdat ze daarmee hun baan op het spel zetten. En tot zover ons krantenoverzicht met onze actualiteitsredacteur Martijn Middel. Dankjewel. Het is 13 over 5 en als één ding uh, gemeen is bij eigenlijk iedereen... dan zijn er sommige mensen die zijn nog wakker hè, om 13 over 5. Andere mensen die zijn nu al wakker, dat is zo heet het programma ook. Maar ik denk dat iedereen sowieso wel een beetje honger heeft. Ik, ik denk niet dat iemand op kwart over 5 geen honger heeft of geen trek... Het is, is wel een tijdstip waarop ja, ja, je trek hebt, ik, ik toch? Ja, ik heb wel trek in een ontbijtje eigenlijk. Ofwel in een nachtelijke snack, of in een ontbijtje. Nou, dat ontbijtje dat gaan, we zo meteen, uh, gaan we zo meteen hebben hier. Uh, met een bijzonder persoon, zoals elke week. Maar eerst slecht nieuws voor Hans Klok. De illusionist met de wapperende haren. Verschijnt morgen voor de rechter. De bekende Belgische goochelaar, Raphaël. Die spande namelijk een kort geding tegen hem aan. Hij beschuldigt Klok ervan dat hij twee trucs van hem heeft overgenomen... zonder daarvoor toestemming te hebben. Illusioniste Sita was jarenlang assistente van Hans Klok... en is na twintig jaar nog altijd actief in het magische wereldje. Goedemorgen, Sita. Goedemorgen, kan je wel zeggen, hè? Worden Lekker er... vroeg. Lekker vroeg, hè? Worden er nu in die magische wereld echt zoveel trucs van elkaar gestolen? Ja, ik vind gestolen vind een heel groot woord. Uh, weet je, het wiel is natuurlijk al lang uitgevonden... Uh, en je steekt iets in een ander jasje en dat vind ik nou niet echt stelen. Weet je, het zijn allemaal dezelfde principes bijna. En uh, ik vind ook niet dat we daar al te moeilijk over moeten doen. Uh, natuurlijk als je echt iets zelf hebt uitgevonden, ja ik doe dan moet je dat patent op leggen. En dan uh, hopen dat uh, niemand pakt. En het En Dat gaat ook meestal goed want we betalen altijd rechten over een bepaalde illusie. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed hoe dit, uh, hoe dit kan gebeuren. Uh, uh, en, en aan de andere kant denk ik, uh, als ik uh, naar Raphaël kijk, uh, wat overigens een goede illusionist is ook in België... Uh, ...maar op een heel ander, ander vlak, hè. ze een, een, een, meer een, uh, doet meer komische illusies, ze doet hij fantastisch. Maar dan denk ik, ja oké, okay, weet je, dat is een, is een heel andere tak. En er uh, is wel iemand die dat gewoon heel goed kan uitvoeren. Nou ja, als iemand dan jouw illusie perfect uitvoert, uh, who cares? Ik denk, laat, uh, laat dat gewoon gaan, weet je, maak niet zo ophef. Maar hoe zit de vork nu in de stil om wat voor trucs gaat het? Ja, op wat voor trucs het gaat, ik heb geen idee wat voor trucs het gaat. Nou, eerlijk zeggen. Nou, wij weten het wel, maar we zullen ze even aan je uitleggen. De hand ja? through body en de head drop truc. Maar we weten niet wat het inhoudt. Ah, die head uh, drop uh, truc, die is al heel oud. Uh, die doet klok uh, volgens mij al jaren. Dus, uh, wat doet hij dan uh, tijdens die truc? Ja, wat leg gaat het gaat het eens he? uit. Wat zien we dan? Nou, dat is een, uh, een, uh, een man die er zeg maar loopt in een, in een jas. En uh, een klop die loopt erachter en die geeft de klap op de hoofd van die kerel. Ja. En het hoofd het zakt gewoon een beetje naar beneden tot op zijn knieën. Een heel raar gezicht. Maar dat is, dat is volgens mij een, uh, een illusie die je echt uh, all over the world uh, kan zien. En uh, niks nieuws meer aan is. Dus als dat de illusie is, dan begrijp ik helemaal het verhaal niet. Zou het niet een klein beetje zo kunnen zijn dat die Rafael de publiciteit nodig heeft? Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, dat, uh, dat, dat, dat kan. Uh, die mogelijkheid is er altijd. Maar daar kan ik hem natuurlijk niet van beschuldigen. Nee, maar ik hoor nu wel eigenlijk uh, in jouw uh, bewoordingen dat je zegt van... nou, dit zijn eigenlijk gewoon bekende trucs. Dat doet hij al jaren. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat Pamela Anderson de naam van Rafael niet kent. Nee, nee. Nee, die kent ik kent waarschijnlijk de naam Raphaël niet. Maar ik weet niet of dat ook het, uh, het doel is van Raphaël. Maar um, um, als, je het over, als ik de goede illusie heb, is dat, uh, is dat een illusie nou, die we, we al, ja, al jaren zelf doet. We hebben er nog eentje, de hand through body. Ja. <laughs> als, dat, als dat gewoon de illusie is die ik voor ogen zie. Dat, dat, dat je met je vuist door uh, het lijf... Dat doen uh, de chirurgen al jaren volgens mij. Is, is, ook een, is ook een ding wat gewoon uh, andere honderdduizend uh, illusionisten, goochelaars uh, al gebruiken. Niks nieuws. Of, het moet een heel andere, of, of wij moeten gek zijn met z'n allen. Maar uh, dat, zijn, dat zijn volgens mij de illusies die jullie bedoelen. En uh, dan kan ik je wel vertellen dat dat geen nieuwe illusie is. Maar het is toch juist een compliment als, als een ander bijvoorbeeld je goocheltruc overneemt. Of in een ander jasje steekt. Dan weet je in ieder geval dat hij goed aanslaat. Ja, dat vind ik ook, natuurlijk. Want uh, dan gaan mensen ook verder kijken, weet je wel. Van god, oh hij doet die truc ook. Nou leuk, ga ik hem ook boeken. Uh, dat vind ik ook. Ik vind uh, heel zingend Nederland, het, het pakt ook liedjes van elkaar en zingen allemaal hetzelfde. Um, uh, weet je, dat, dat is gewoon in die magische wereld. Ik begrijp best, ook echt best, als je echt iets origineels hebt bedacht... dat het zuur is als iemand anders ermee vandoor gaat met bijvoorbeeld een primeur die je nog niet wereldwijd hebt neergezet. Dan is dat behoorlijk zuur en dan zou ik dat ook gaan aanvechten. Maar dan moet je ook wel zeker, zeker weten... dat, dat die echt origineel en van jou is. Heb je dat zelf wel eens gehad? Dat iemand een truc van jou had overgenomen... of jij had per ongeluk van iemand een truc overgenomen... of misschien wel bewust? Nou, Ik ben zelf een keertje beschuldigd uh, door een Amerikaanse illusionist, Ayala... Uh, ...die vond dat mijn illusie, uh, het moment dat ik wereldkampioen werd... Uh, ...zijn illusie was, dat ik niet te veel had nagepootst. En daar heb ik ook, is ook een hele ophef af geweest. Daar heb ik uiteindelijk een, zeg maar, een uh, wereldwijd excuus voor in een blad moeten zetten. Zo'n magisch blad. En daar was hij dan uh, tevreden mee. Maar dat was ook, ja, als je het echt gaat aanvechten. dan heb ik, had ik het ook in een andere jasje gestopt. op een andere manier. En had je daar gewoon tien verschillende versies van. En, uh, uh, maar hij vond dat, dat het model van mij. nou heel erg op dat van hem leek. terwijl we het heel anders uitvoerden. Maar dat was een hele grote ophef. Dus er zijn. Ik, het is een hele kleine wereld ook. Hè? Dus, dus toch dus veel jaloezie in, in de goochelwereld, illusiewereld. Omdat mm -hmm. er natuurlijk best weinig werk. Voor ons allemaal is. En uh, dus ja, weet je, iedereen gunt er anders brood niet, uh, hmm. lijkt wel. Nou, dat gevecht, dat mogen Hans Klok en Rafael vandaag voor de rechtbank uit gaan vechten. Uh, we zijn heel benieuwd hoe het gaat lopen. Dankjewel, illusioniste Sita. Oké, okay. goeiedag. En dan nu tijd voor feest bij, nu al wakker. Want vandaag is het Lichtjesfeest, Diwali, een van de grootste hindoefeesten... die ook in Nederland graag gevierd wordt door de Hindoestanen. Ashish Mathura gaat het feest ook mee vieren. Hij is priester in een hindoe-tempel. Maar deze ochtend was hij vrij van verplichtingen. En dus zit hij bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het zo hebben over de Diwali, het lichtfeest. Maar eerst ja. even over jou. Wat doe jij als priester? Als priester zijn er um, uh, een van de hoofdfuncties van een hindoe-priester... is uh, diensten draaien in uh, hindoe-tempels. Um, ik uh, werk voornamelijk in Rotterdam. Dus uh, de Schumann hier in Rotterdam, zo heet hij. En uh, daar draai ik de diensten uh, regelmatig. Um, en uh, de diensten doen we in uh, twee talen. In het Hindi en in het Nederlands. Mm. Um, want we hebben een publiek dat uh, voornamelijk Hindi of Sarnami verstaat. En uh, Nederlands verstaat. <laughs> dus het wordt in groep, twee talen dus, uh, tegelijk eigenlijk? Tegelijk, ja. Je switcht gewoon de hele tijd van uh, taal. Te, tijdens het praten. En uh, ja dat is voornamelijk uh, het, het preken. En uh, um, ja, samen bidden met de mensen die komen. Dat is voornamelijk het werk. En zijn er dan nog speciale rituelen die anders zijn in het, in het hindoe geloof? Uh, anders zijn dan, uh, dan andere geloven, bedoelt ja. u dat? Ja, kijk, uh, de rituelen zijn wel anders. Wij gebruiken heel veel lichtjes, uh, hmm. dia's, uh, lampjes uh, om, uh, om mee te bidden. Kaarsjes bedoelt hey. u? Ja, het, het, het is te vergelijken met een kaarsje, hmm. ja. Uh, alleen wordt het een beetje anders gemaakt. Uh, het is, uh, de uiterlijke uh, is uh, van uh, klei. Het is een klei... Uh, Kleine, uh, klei, uh, oh. Een soort ja. je ja. van klei. Ja, <laughs> ja precies. En uh, met olie erin en watten. En dat wordt dan aangemaakt. Dus het, het werkt echt op olie en niet op kaarsvet. Um, uh, en er worden heel veel bloemen gebruikt. Dat is uh, wel... Uh, ja, wat wordt er met deze bloemen gedaan? Nou, die worden geofferd voor de moerties. De beelden uh, oh. waarmee wij bidden. Voornamelijk. En... Uh, ja, dat, dat is het duidelijke uh, verschil voor iemand die bijvoorbeeld het hindoeïsme niet zou kennen... en gelijk in een mandir zou stappen. Mm -hmm. En zou kijken, zou die gelijk uh, heel veel bloemen zien. Heel veel dia's, dus uh, olielampjes die aan zijn. Uh, wie er ook dat aan is. En uh, mensen die aan het bidden of mediteren of zingen zijn. Ja, ik heb dat soort dingen natuurlijk gezien. En ook bij ja. die je die, die ja. kaasjes natuurlijk Klopt. altijd naar voren komen. Uh, en, ik ben echt een, echt een kaaskop. Hè? Ik kom uit een, een klein dorpje, christelijk opgevoed. Mm -hmm. en dan heeft zo'n dominee in zo'n in zo gemeente ja. heeft vaak een, een, een functie. Uh, niet alleen als dominee... Als, als, als prediker, maar ook ja. een soort sociale functie. Hoe zit dat voor jou als priester? Nou, um, dat is er zeker. Uh, je bent een steunpunt, um, een coach voor al jongeren. Um, en uh, je gaat ook huis aan huis om te praten tot uh, mensen over niet alleen maar de leuke dingen, maar ook de mindere leuke dingen. Dus uh, dat, dat zit er zeker ook bij. En hoe help je ze dan? Voornamelijk vanuit de religie. Dus je gebruikt gebruik de basisprincipes van de religie mm -hmm. om... Uh, Sociale zaken uit te leggen van uh, uh, um, problemen waarmee bijvoorbeeld jongeren zouden kunnen zitten. Wat is mijn eigen waarde bijvoorbeeld? Um, uh, hoe moet ik naar mezelf kijken? Um, en maar dan, zijn het vooral persoonlijke problemen? Het, het zijn vooral, pers vooral persoonlijke problemen, ja. Um, hoe iemand naar zichzelf kijkt en hoe iemand dan uh, vanuit dat punt weer kijkt naar anderen. Dus uh, je, bent, je bent een kind van God. Uh, je bent van nature al volmaakt. Je ziel is een deel van God. Dus um, de basisprincipes van het hindoeïsme. En als iemand deze basisprincipes um, um, begrijpt en accepteert... dan kijkt hij ook heel anders naar zichzelf. In plaats van te denken van... Hey, ik ben iemand met gebreken. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk al volmaakt van binnen. En ik moet leren mezelf te kunnen accepteren. Dat is een pittige klus in Rotterdam, lijkt me. Ja. <laughs> Word je vaak teleurgesteld? Nee. Nee, niet teleurgesteld. Um, het is eerder dat ik het idee kreeg van uh, ik heb veel werk. <laughs> ja, zo, zo zie <laughs> maar, je het natuurlijk maar, op zo'n moment. Ja, ja Klopt. Het is, uh, maar niet teleurgesteld zijn. Want dit is het leven. Zo gaat het nou eenmaal. Tijdens het lichtfeest waarover ja. we zo meteen uh, ja. over de inhoud verder gaan praten. Heb jij, uh, om nog even op jouw rol toe te spitsen, heb jij daar een speciale rol in? Um, nee. Uh, op dit moment uh, niet, of op, op deze keer niet. Maar uh, normaal is het zo dat uh, jaarlijks in de hindu tempels op uh, het lichtfeest op Diwali, uh, een dienst gedraaid wordt. En dit keer is het niet mijn beurt om de dienst te draaien, dus ik ben vrij. Zijn er veel priesters dan in, in jullie gemeenschap? Uh, niet zoveel eigenlijk. Als je het uh, vergelijkt met bijvoorbeeld uh, Suriname of uh, met Mauritius of India of uh, uh, Canada, is het uh, relatief wel weinig. Dat wel. Ja. En is dus relatief weinig. Ik bedoel, zijn het er drie in heel Nederland? Oh nee, nee, nee, nee. niet zo weinig. Maar um, ik uh, ja, 100, 120, misschien 150, zoiets. Maar het is, het is nog niet heel klein in Nederland, dus het is wel echt een gemeenschap. Ja, ja het is zeker een gemeenschap. Ja, nee, het is niet zo klein, maar um, het is wel een van de kleinere gemeenschappen in vergelijking met uh, andere landen. Ja, ja en, en ik ken dat dan voornamelijk, uh, weten wij dat dat mensen van Surinaamse afkomst zijn, uh, van oorsprong dan India's uh, ja. historie. Uh -huh. uh, ik neem aan dat het voor jou persoonlijk ook zo is. Ja, precies, maar hoe is dat, uh, wat, wat is die andere gemeenschap? Want er staat nog een klein percentage, is dat niet? Uh, van wat voor afkomst komen ze hier of komen van die mensen? Kanten, van alle kanten, van alle kanten. Je hebt gewoon uh, Nederlanders, blanke Nederlanders bijvoorbeeld, die gewoon ook die vieren. Creolen, uh -huh. um, um, Javanen, Chinezen. Um, eigenlijk allemaal die uh, um, uh, je hoeft niet eigenlijk zelfs Hindoe te zijn om, mm -hmm. om het te vieren. Zij die zich aangetrokken voelen tot uh, de principes van Diwali of wat Diwali betekent, ja, die, die vieren het ook gewoon mee. Te vergelijken met de mensen die met kerst één keer naar de Bij kerk gaan. Ja. Ja, klopt. Maar, die, maar die, ver, die verstaan natuurlijk geen woorden. Hindi, mag ik aannemen. Um, klopt, die verstaan geen Hindi, maar um, heel veel diensten worden ook in het Nederlands gedaan. Op internet is er ook heel veel in het Engels of in het Nederlands. Dus um, ja, het, is, het, uh, het gaat wel. En je had het over de principes. Wat is dan kort samengevat de principes hmm. van. Uh... Oké, okay. uh, kort samengevat. Het komt erop neer dat er um, gemediteerd wordt en gezocht wordt naar het innerlijke licht in ons. Dat wij het licht mogen zijn voor anderen, voor onze gemeenschap en ook voor onszelf. Zoals deze dia, dit lichtje, is voor zijn omgeving. Ja, dus vandaar ook de naam Lichtjesfeest. Ja. Straks gaan we het ook nog hebben over de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Oké. Okay. Fijn dat je bij ons in de studio bent, Ashis Mathura. Vandaag onze studiogast in, nu al wakker. Ja, dat zeker weten. Zojuist belden we met Paul Schnabel over de Amerikaanse of academische jaarprijs... de beloning voor de beste vertaalslag van een wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek. Maar hoe doe je dat als wetenschapper? Die vertaalslag maken naar een breder en waarschijnlijk ook dommer publiek. Hoe leg je in de kroeg bijvoorbeeld uit wat jij en je slimme collega's zoal doen in het lab? Verslaggever Pieter van der Kruk kwam erachter dat het een vak apart is. Hoi, ik ben Martje Straver en ik ben uh, in juni afgestudeerd in Microsystems en Microelectronics... Dat klinkt heel ingewikkeld. Uh, hoe vaak moest je dat uitleggen op verjaardagen en in de, in de kroeg? Um, regelmatig. Ik begon eigenlijk, uh, ik zei altijd eerst van ik heb elektrotechniek gestudeerd. En dan vroegen mensen monteer je stopcontactjes. Elektrotechnie. Elektrotechnie. Elektrotechnie. Sindsdien zei ik eigenlijk dat ik um, Microsystems en Microelectronics studeerde. Hey, fuck, wat is dat? Dat is nogal ingewikkeld, natuurlijk. Maar eigenlijk um, gaat het vooral over hele kleine systemen en iets. En het heeft ook wel wat met computers en informatietechnologie te maken. Dus uh, dat is het onderwerp. Vind je het moeilijk om die vertaalslag te maken van uh, het lab naar bijvoorbeeld de bar? Um, nee, eigenlijk niet. Als mensen echt geïnteresseerd zijn, dan kan ik het ze wel uitleggen. Kijk, als je gewoon zegt van wat is het en je wilt niet weten, dan is het natuurlijk lastig uitleggen. Maar uh, over het algemeen is het relatief eenvoudig. Iedereen heeft tegenwoordig een iPhone of een computer of iets wat daarop lijkt. Dus iedereen is eigenlijk best wel vertrouwd met technologie. Denk je dat elk onderwerp uit te leggen is? Um, ik hoorde eigenlijk altijd hoogleraren en hele slimme mensen zeggen... dat elk onderwerp uit te leggen is. Maar om het makkelijk uit te leggen moet je heel goed weten waar je het over hebt. Dus ja, het is wellicht moeilijk om het makkelijk uit te leggen. Het is heel snel in dit soort onderwerpen dat mensen erin blijven hangen... en het zelf heel interessant vinden. Ik ben afgestudeerd op een uh, uh, sensor voor redoxcycling. En dan zou je al denken, wat is redoxcycling? Maar... Um, Eigenlijk is dat een elektrochemische reactie. En als je bijvoorbeeld denkt aan een batterij hè, die je in je auto hebt zitten of in je telefoon. Daar zijn, vinden ook elektrochemische reacties plaats. Dus er wordt iets chemisch omgezet in een stroompje. En daarmee kun je, um, kun je dus dat apparaat poweren, zullen we maar zeggen. Um, maar je kunt hetzelfde principe of een, een uitgebreidere vorm van het principe kun je ook gebruiken om mee te meten. En dan kun je dus ge gebruik maken van uh, elektrische metingen... om um, ja, componenten in de vloeistof te meten. Dus bijvoorbeeld deeltjes in bloed of in de urine. Um, en hoe ziet dat er nou uit? Ja, eigenlijk is het een beetje de, de, de, de echt actieve chip is heel erg klein. Dan moet je denken aan uh, de, zo ongeveer 100 keer dunner dan je haar... Maar de echte sensor uiteindelijk, en met alle bevestigingsdingen eraan... want ja, je, wil, je moet hem natuurlijk beet kunnen pakken of je moet er iets mee kunnen... is denk ik ongeveer het formaat van een, van een 5 euro cent muntje. En daar zit nog een stokje aan vast. En als je ermee wil meten, steek je hem dus in een vloeistof... Um, en je sluit er een elektronisch meetapparaat op aan. En als je dan een minuutje wacht, dan geeft hij een resultaat. Net aan de hand van wat jij hebt ingesteld op je elektronische meetapparaat... krijg je er dus een resultaat uit. En wat heb ik en de mensen aan de andere kant van de radio... wat hebben wij eraan? Um, ja, goede vraag. He, want dat is heel vaak met wetenschappelijk onderzoek zo van... nou, het is heel leuk om het paargedrag van chimpansees in de jungle te onderzoeken. Maar hoe cares? Als je denkt over wat heb, jij thuis, wat heb jij thuis aan meetspullen om te kijken of je gezond bent... houdt voor de meeste mensen wel op bij een thermometer. Als je suikerziekte hebt, heb je daar misschien iets voor. Wat heb jij om... Daar heb je eigenlijk niks voor. Terwijl je, je hebt een iPhone, je hebt een computer, je hebt een mp3-speler. Moet je eens kijken hoe ingewikkelde apparaten dat zijn. Ja, dat gaat allemaal om hoe leuk het is. Maar je hebt eigenlijk bijna niks om te checken hoe gezond je bent. Het is eigenlijk heel raar. Heb je op school ook geleerd om dit bijvoorbeeld aan mij uit te leggen? Oh, nee. nee, dat zit er niet in. Nee. Um, zeker bij, bij beta. Nee, wat mijn ervaring is, met beta-opleidingen is dat niet echt een issue. Je krijgt wel een communicatievakje. Maar je wordt opgeleid tot wetenschapper. En mijn ervaring is dat dat niet per se hoeft te betekenen... dat jij dat kunt communiceren naar de buitenwereld. Het gaat er gewoon om dat je heel goed wetenschap kunt bedrijven, vaak. Um, ik vind persoonlijk dat het belangrijk is dat wetenschap ook voor de... Ik bedoel, het, het is niet voor niks. Hè, dat, het is ook belangrijk voor de maatschappij, al dat nieuwe onderzoek. Dus volgens mij vind ook dat het eigenlijk... Ja, je moet het toch wel kunnen vertellen. Ik moet toch op straat aan iemand kunnen uitleggen, waarom, zou je nou, waarom besteden we hier belastinggeld aan bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik best wel relevant. U hoorde WNL's verslaggever Pieter van der Kruk... in gesprek met wetenschapper Martin Straver. En zo meteen gaan we het nog hebben over Nokia. Dat bedrijf dat is nu toch echt met een iPhone-beater gekomen. Maar nu eerst is bij ons aangeschoven Martijn Middel voor het Nieuwsminuutje. De hoofdingang van Amsterdam Centraal gaat weer open. Na ruim zeven jaar kunnen reizigers, reizigers weer gebruik maken van de voordeur van het Centraal Station in onze hoofdstad. Oorspronkelijk zou de entree maar drie jaar dicht, maar door de aanleg van de Noord-Zuidlijn heeft het vier jaar langer geduurd. Straks om half negen opent wethouder Erik Webbes de voorlopig provisorische hoofdingang van Amsterdam Centraal. In de Amerikaanse staat Nebraska heeft de politie vier zwaar verwaarloosde kinderen aangetroffen. Twee van de kinderen, vijf en drie jaar oud, zaten in een kooi. Volgens nieuwszender CNN zijn er vier volwassenen aangehouden die iets te maken zouden hebben met de zaak. Ze worden beschuldigd van onder meer misbruik, mishandeling, verwaarlozing en vrijheidsberoving. En dan de beurzen in Azië. Die zijn zojuist lager geopend. Oosterse beleggers vrezen dat de Europese regeringsleiders later op de dag... niet met een antwoord op de aanhoudende schuldencrisis zullen komen. In Tokio en Hongkong staat op dit moment een verlies van een kleine procent op de borden. Het Nieuwsminuutje. Dat was Martijn Middel met het nieuwsmenuutje. En het is nu 31 over half 6. Nee, het is 1 over half 6. 31 minuten over 5. Op deze 26 oktober. En wat wil je dan weten over de dag die net start? Precies, wat doet het weer vandaag? En voor dit laatste weerbericht bedden we met onze eigen weerman, Stijn van Antwerpen. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. Heb je de barometers en thermometers al in de hand? Jazeker. En wat doet het vandaag het weer? Uh, vandaag hebben we dan te maken met. In het, ja, ik denk dat er verspreid over het land nog wel een enkele bui kan gaan vallen. Maar dat zal ook wel de laatste zijn voor vandaag. En dan zal de zon steeds meer door gaan breken. Nou, kijk, dat is al een voordeel, want gisteren was het al niet veel soep. Dus we hebben veel, veel uh, te maken gehad met regen. Nou, dan met name het zuiden van Nederland, het noorden van Nederland, kwamen er dan uh, goed vanaf. Maar ook daar heeft het even geregend. Maar vandaag lijken we de zon toch even goed te gaan zien... Uh, Temperatuur die stijgt na zo'n 13 graden. En uh, ja, dat is toch wel ietsjes onder normaal. Maar nou, de wind die is zuid tot zuidwest en die is dan zwak tot matig. Naar nou, de kust kan die even matig tot vrij krachtig wezen. Dus vandaag nog een rustige dag. Maar morgen zal dat ook het geval wezen. En de dagen erna eigenlijk ook wel. Ja, rustige uh, dagen voor de boeg? Ja, inderdaad. De zon die zal alle dagen wel flink aanwezig zijn. Er waait dan wel een matige tot vrij krachtige wind, maar daarmee is het toch wel behoorlijk zacht. En er lijkt uh, op langere termijn ook niet zoveel aan te veranderen. Dus uh, we gaan gewoon even door met het uh, ja, zachte herfstweer. Een zacht herfstweertje. Moet ik dan wel mijn handschoenen aan en mijn sjaal om of is dat overbodig? Nou, ik denk niet dat het overbodig is. Met name in de ochtend kan het dan wel wat aan de frisse kant zijn. Kijk, de temperatuur die kan wel, dan wel uitkomen rond de graad of 17. Maar voor het gevoel is het dan wel ietsjes frisser. Dus uh, ja, de handschoenen die, uh, kun je zeker wel even bij de hand houden. Ja. Gevoelsmatig koud weer. Dankjewel WNL's Weerman Stijn van Antwerpen. En volgende week bellen we jou weer voor het laatste weerbericht. Je luistert naar Nu al wakker op Radio 1 met bij ons in de studio Ashis Matura. Hij is priester in de hindu tempel en voor hem is het een feestelijke dag. Hindoes in Nederland beginnen vandaag namelijk met het vieren van Diwali, ook wel het lichtjesfeest. Hoe groot, even gaan we het over of een gemeenschap hebben, hoe groot ja. is die nou in Nederland? Um, van wat ik heb begrepen is het in de buurt van de 120.000 mensen. Dus dat in, is nog Nederland. best wel een flinke gemeenschap. Klopt. Ja, dat is zo. Maar toch, als, ik vind dat heel opmerkelijk. Altijd als ik in het nieuws kijk, dan je hebt het altijd over Marokkanen... ze hebben het altijd over Turken, Antillianen worden genoemd... maar ik zie nooit de Hindustanen. Hmm, Oké, okay. uh, ja, dat dus, zou misschien komen omdat we niet zo ja. luidruchtig zijn. Nee, jullie zijn rustig vol. <laughs> ja, klopt, uh, voornamelijk wel. Um, de gemiddelde hindoe staan is niet zo zeer bezig met uh, het zoeken van aandacht. Die focussen zich meer op carrière of uh, familie. En dat soort uh, dingen. Meer, hij is meer gericht op zichzelf. Uh, en niet zozeer uh, naar buiten toe of naar uh, de gemeenschap toe... om uh, aandacht te krijgen, in, denk in, ik. En in jouw ja. omgeving zijn er veel hino's staan... of heb je ook, ook veel blanke nee. mensen juist. heel veel blanke mensen juist. Dus uh, ja, het is uh, best wel gefragmenteerd waar ik woon. Dus uh, ja. nee. Ja, jij zit in Rotterdam. Klopt. Uh, je hebt net over je eigen gemeente verteld. Ja. Maar hoe zit dat uh, met de gemeentes in Nederland? Zit daar veel verschillen tussen? Ik zou denken van wel. Kijk, uh, in Den Haag bijvoorbeeld zie ik dat er uh, heel veel uh, Hindoestanen daar uh, ja, aanwezig zijn. Uh, mm -hmm. uh, ook op de straten. Um, in Rotterdam heb je dat ook redelijk wel. Maar uh, in vergelijking met Den Haag bijvoorbeeld is dat niet zo. Ja, je bedoelt, Amsterdam echt, ook een minder. De kwantiteit bedoel je Ja, eigenlijk. klopt. klopt. Ja. Ja, maar wat ik bedoel is, als ik dan weer terug even kijk naar bijvoorbeeld het kerkelijke. Hè, dan hebben ja. we veel overhoop gelegen. Daarom ja. heet het dus ook gereformeerd, hervormd, weet ik het allemaal niet. Ja. Uh, hoe zit dat met het uh, Hindoestaanse geloof? Nou, je hebt heel veel... Uh, uh, delen of uh, um, um, substromingen, zou ik uh, dan zeggen... Die, die, die verspreid zijn over Nederland. En uh, Den Haag heeft heel veel um, hindoe-tempels, hindu mandish Rotterdam heeft er ook een aantal. Uh, Amsterdam heeft er volgens mij maar twee of drie. En waarin dus, verschillen er dat soort tempels? Uh, als buitenstaander, nou, kan, hoe kan ja. ik dat zien? Um, in het hindoeïsme wordt God op uh, verschillende manieren benaderd... of gezien op verschillende ja. manieren. Afhankelijk van hoe er wordt gekeken naar God wordt er een tempel in, uh, uh, voor die vorm uh, gecreëerd. Dus bijvoorbeeld in Rotterdam heb je de shiwmandier, omdat uh, God wordt gezien als een grote yogi, um, een oppervader. Je hebt in Amsterdam een durga uh, durgammandier. Dan, dan mm -hmm. wordt God gezien als een vrouw, als een moeder, de oppermoeder van iedereen. Dus afhankelijk van hoe men kijkt naar God, wordt er een tempel gesticht. En uh, mm -hmm. de mensen die zich daar aangetrokken voelen tot die vorm van God, of, uh, die, die, die gaan dan naar zo'n tempel. Hoe worden ze daar dan over, over geïnformeerd? Want ik bedoel, ik ben misschien dan ja, wel een blanke... Ja. maar ik, ben, ik heb nog nooit gezien van... u kunt langskomen in de tempel van de Hindoestanen hier in Amsterdam. Ja, het is misschien een... Uh, is het mond op mond reclame? Ja, het is mond op mond, mond uh, reclame. En je hebt ook op de radio af en toe... de uh, Hindoestaanse uh, programma's uh, op de radio af en toe. Uh, daar hoor je ook reclame. Uh, maar het is voornamelijk ja, mond op mond of via internet nu... Dat het uh, gedaan wordt, ja. En als jij predikt, voor hoeveel mensen sta je dan in de tempel? Um, 100, 120 mensen, zoiets. En we hadden het er net al eigenlijk een beetje over. Het is, het is niet standaard op zondag. Bij de Christen het is dat niet, de geloofsdag. Nee. Ja. Wat voor dag is het wel? Nou, uh, het, het is er niet. <laughs> en zoals ik zei, uh, hindoes kijken naar God op verschillende manieren. Um, Zij die uh, God in de vorm van shiv zien. Uh, de, de grote yogi, de oppervader, die gaan voornamelijk op de maandag bijvoorbeeld uh, naar de mandier. Mm -hmm. um, in Holland is dat jammer genoeg niet zo, dat uh, de mandiers door de week gewoon open altijd zijn. Uh, dus uh, sommige mandiers die doen gewoon de deuren open op zondag, mm -hmm. standaard. Omdat dat uh, normaal is in Holland. En sommige doen een extra dienst, bijvoorbeeld op de dinsdag of op de donderdag. Op de dag waarop uh, het eigenlijk zou moeten horen als je zo'n tempel hebt van Shiu. Uh, van, uh, Bijvoorbeeld. Ja, wat, wat ik me dan dus afvraag, wat, ja. bind, wat bindt dan uh, die, die verschillende hmm. wat, is, wat Kun je één ding aanwijzen van nou, dat is iets centraal, dat bindt ons allemaal? Um, ik zou zeggen, onze, onze feestdagen en hmm. onze tradities. Dat bindt ons echt. Bijvoorbeeld als een huwelijk plaatsvindt binnen de Hindoestaanse gemeenschap, dan wordt dat heel groot gevierd. Um, iedereen wordt uitgenodigd. Mensen helpen ook om, uh, om, uh, om uh, ja, de voorbereidingen te doen en, en de rituelen zelf ook. Uh, dan, dan komt de familie bij elkaar en dan zie je ook de mensen die je heel lang niet hebt gezien. Dus uh, dat is dan hoe men bij, zich uh, ja, ja, uh, bij, bij elkaar blijft eigenlijk. En, en, en is Nederland nu een fijn land om in te wonen als Hindoestaan? Ik vind van wel. Ik vind van wel. Um, of bedoelt u iets anders? Nee, nee dat doe ja, ik, ik zeker. Ik, ik, vind, ik vind van wel. Uh, het, het, is, het is heel fijn. De, de... Staan ze genoeg open voor jullie, bedoel ik? Ja, toch wel. Dat vind ik van wel. Um, we kunnen onze diensten draaien. We kunnen bidden waar, uh, ja, in, in onze tempels. Uh, wanneer wij willen. Ik, ik uh, zou niet, ik, ik zo niet kunnen... Ja, nee, helaas, helaas niet op maandag dan. Er zijn geen <sus> verbeterpunten wat jou betreft. Nou, um, kijk. Uh, verbeterpunten zijn er altijd... Um, meer faciliteiten of uh, meer plekken, betere plekken waar we onze tempels zouden kunnen plaatsen. Kijk, uh, als, je, als je vergelijkt met andere uh, volken of culturen die in Holland wonen, dan zie je heel duidelijk dat hun kerk of moskee of iets dergelijks uh, uh, aan de kant van de weg is. Uh, dat zie je niet. Uh, dat heb je waarschijnlijk nooit gezien, een hindoe-tempel. Uh, dat komt omdat wij um, ja, uh, standaard buurthuizen of dergelijke gebouwen gebruiken als uh, tempel. En niet, niet echt een tempel hebben. Dat is, het, ja, dat is een van de... Maar we komen daar wel. Dat is een proces. En dan zijn het ook nog eens hele drukke dagen nu voor Hindoes Klopt. in ons land. Dus. En daarom ben jij hier ook tijdens die ja. Straks praten we bij Nu al Wakker nog even verder. Goed. En dan willen we duidelijk weten en duidelijk hebben wat het nou inhoudt, dat feest. Ja. Straks hoort u alles over de tijdschriften die zijn uitgekomen. Maar eerst, Diederik, herinner jij je eerste telefoon nog? Ik, uh, ik had een, uh, een, een, een, een Nokia. Ja, ik heb het net al verklapt dat het over Nokia ging hebben. Maar ik had ook zo'n zo lelijke Nokia met had je allerlei leuke ringtones. 10? Ik had dan een 3330, dat deed het net nog iets beter op het schoolplein. Dat, dat zag er precies hetzelfde uit. Die 3310 was blauw met wit. Als je er niet zo'n hip frontje van de markt op gestopt had. Hm. Maar ik had hem dan wit met blauw. Hey, nou, dat deed het goed hoor, op schoolplein kan ik je vertellen. Kijk, populair en in het beginjaren van deze eeuw was deze telefoon ook mateloos populair. Toch zijn de gloriejaren jaren van de Nokia alweer ver achter ons. De Finse mobieltjesfabrikant kon de afgelopen jaren met hun telefoons niet meekomen met de iPhone, de Blackberry, de Android uh, telefoons. Danny de Vries, smartphone-expert bij bestproduct.nl, uh, is vandaag uh, bij het evenement Nokia World 2011. Goedemorgen Dennis. Wat kunnen we verwachten op Nokia World 2011? Eh, nou, we kijken voornamelijk eh, heel erg uit naar de samenwerking met Microsoft. En uh, het feit dat daar Windows Phone 7 toestellen uit, uit voortkomen. En dat is dus wat op die nieuwe Nokia's uh, toegepast gaat worden? Ja, uh, in uh, februari heeft Nokia een uh, samenwerking met Microsoft aangekondigd. Uh -huh. en, uh, ja, Microsoft heeft net een nieuw mobiel besturingssysteem. Microsoft had het ook niet heel makkelijk op de smartphone markt. Nou, Nokia ook niet, je zei het net ook al. En uh, ja, nu hebben ze een soort van de handen ineen geslagen. Twee, twee giganten op het gebied. En uh, ja, vandaag gaan wij de eerste toestellen zien, denk ik. Ja, precies. Toestellen heb je het dan meteen over. Dat vind ik zo vreemd. Want als wij natuurlijk naar Apple kijken, dan zitten we altijd op één toestel, die iPhone, te wachten. Maar ja. gaat Nokia wel weer meteen verschillende series uh, de markt inbrengen? Uh, als we de geruchten moeten geloven, dan staat de teller nu op, op drie. Maar ja, wie weet wat er nog meer komt. En waarom heeft Nokia nou de afgelopen jaren de slag gemist in vergelijking met de directe concurrenten? Uh, nou, ze waren sowieso toen uh, de iPhone kwam niet klaar voor, uh, ja, voor, voor de revolutie die die teweeg bracht. Met de uh, touchscreen en de uh, hippe interface en uh, de App Store. Uh, die boot hebben ze gemist. Ze hebben nog een beetje aangemodderd met toestellen die ze niet aan konden tippen. Met, uh, ja, met, met hun, hun eigen besturingssysteem Symbian, dat uh, werkte niet echt ideaal op touchscreen telefoons. Ja, toen, toen zijn ze achterop geraakt. En uh, ja, nu hebben ze een inhaalslag te maken. Kan Nokia met deze nieuwe telefoon nu ook de strijd aangaan... met, met smartphone-concurrenten als iPhone en Blackberry? Ik denk het wel. Uh, de eerste Windows van zeven toestellen zijn al, uh, zijn al op de markt. en ik ben, er, ik ben er heel erg te spreken over. Het is, echt, het is nieuw, het is fris, het is soepel. En uh, ja, één ding kan je natuurlijk wel van Nokia zeggen. Ze kunnen wel toestellen maken. Echt mooie toestellen die... Goed werken en als daar dan ook een fijn mobiel besturingssysteem op zit, nou ja, dan uh, zie ik het positief in. Ja. Maar uh, een fijn besturingssysteem, heb je het al getest? Uh, ja, ik, uh, ik bel nu met een Windows 7-toestel. Aha. En, en hoe is dat dan? Is, is een iPhone niet veel beter? Tenminste, dat zeggen de, de kenners. <laughs> nou, dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar ik, ja. ik, ik ben er heel erg te spreken over. Het is dus, uh, ja wat ik zeg. In de basis is het natuurlijk zelf, je kan er op internet, je kan er sociale media op bijhouden, bellen natuurlijk. Maar ja, het is allemaal net wat, wat makkelijker en het, is allemaal, het werkt allemaal heel goed samen. Het ziet er leuk uit. Maar dit is wat jij opnoemt, ik bedoel, Twitteren, Facebooken, dat, dat kunnen natuurlijk BlackBerrys, Androids en iPhones alle drie. Ja. Dus waarom ja. is dit vernieuwend? Um, nou, het is vo voornamelijk vernieuwend door de, de interface. De manier waarop alles werkt. En een uh, ja, ander andere feit is natuurlijk ook dat Windows 7 die heeft uh, traditiegetrouw al een heel goede Office-integratie. Dus mm -hmm. in ieder voor de zakelijke markt: uh, Word-documenten bewerken, opslaan, PowerPoint-presentaties maken op je telefoon. Ook dat zit, uh, dat zit er weer heel goed bij. Maar voor de consumentenmarkt hebben ze ook uh, Xbox Live integratie. Ja, kijk, ja, daar ga je me natuurlijk toch pakken. Want ik zat te denken, jij bent zo enthousiast, maar ik heb nog niet dat ene USP verhaal gehoord. Ik heb nog niet dat ene dingetje gehoord. Wat is volgens jou nou het uh, de gimmick waarmee ze waarmee ze de mensen met Windows 7 naar die mobiele markt van Nokia weten te trekken? Uh... Dat, dat, dat is echt een combinatie van de toestellen. Ik denk mm -hmm. wat ik al zei, ik denk dat Nokia heel mooie toestellen gaat maken. Ja. En ja, los daarvan. Uh, Windows Phone 7. Het gaat toch voornamelijk om, om de, de gebruikservaring. Nou, die is heel fijn. En de toekomst zal moeten uitwijzen hoeveel apps er beschikbaar komen. Want ja, ook dat is natuurlijk. Het belangrijkste van een ja. smartphone tegenwoordig. Maar jij hebt er in ieder geval al één. Jij hoeft hem ook niet meer te kopen dan. Uh, ik uh, moet binnenkort wel een nieuwe telefoon. Was eigenlijk van plan voor een nieuwe iPhone te gaan. Uh, ja. Maar kan ik beter op de Nokia wachten, denk je? Uh, <laughs> ja, dat is moeilijk. Ik bedoel, het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Officieel is er nog niks bekend. Maar ja, ik... ik uh zou het toch even aankijken. Wie weet. Nou, Of Nokia echt de nieuwe telefoon gaat presenteren... die zich wel kan meten met de iPhone, BlackBerry en Android toestellen... dat zullen we in de loop van de dag pas weten. Bedankt Dennis de Vries, smartphone-expert van besteproduct.nl. En het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. Wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met Vrij Nederland. In dat blad is deze week een interview met Bernard Welten. De scheidend korpschef van de Amsterdamse politie... vertelt in het interview onder andere over de liquidatiegolf in 2005. Kees Houtman, Evert Hingst en Jon Mierenmet... werden destijds binnen zeven dagen vermoord. Aan Vrij Nederland laat Bernard Welte optekenen dat hij er toen op stond om Willem Holleder aan te houden. Ook al moest hij hiervoor een beetje duwen, zoals hij het zelf noemt, bij het Openbaar Ministerie. Ook de nieuwe revue besteedt aandacht aan Willem Holleder. Het weekblad heeft de Goldfather zelfs op haar cover gezet. Revue zegt bronnen te hebben die beweren dat Holleder nu wordt verdacht van de betrokkenheid op vijf moorden... en twijfelt of hij ooit nog vrijkomt. Nieuwe Revue interviewt ook een persoon die daarvoor zou kunnen zorgen. Sander Janssen is volgens het blad de reizende ster binnen de strafadvocatuur. Momenteel staat hij de van zes afrekeningen verdachte Jesse erbij in zijn proces. De advocaat neemt in het interview geen blad voor de mond. Zo zegt hij onder andere dat hij er sympathiek vindt. Verder spreekt de Revue met Jack Spijkerman. In een openhartig interview laat Spijkerman onder andere weten... nog steeds achter zijn keuze voor Talpa te staan. Volgens de presentator heeft John de Mol zijn belofte gehouden. door hem nooit te laten vallen. Tot zover het tijdschriftenoverzicht van vandaag. Straks hebben we het over de Eurotop. want die wordt vandaag gehouden. We spreken erover met een econoom. Maar eerst gaan we terug naar onze studiogast. Ja, het is tijd voor feest. Hier ben nu al wakker. Vanaf vandaag vierden Hindoes in ons land namelijk vijf, minuten, of, uh, vijf dagen Diwali. Het belangrijkste feest voor beleiders van het Hindoeïsme. Dat zeg ik goed, toch? Klopt. En daarom is uh, Ashish Mathura vanochtend bij ons in de studio. Hij is priester in een Hindoetempel en hij weet vast wel hoe de vork in de steel zit. Wat vieren jullie nou eigenlijk met Diwali? Um, het zijn, uh, Diwali wordt op drie niveaus gevierd. Uh, als je naar, de, naar het externe kijkt, dan zie je als eerst natuurlijk de lichtjes. Dus je weet, dat, en de naam Diwali komt van het sanskrit Deepavali wat ook rij van lichtjes betekent, letterlijk vertaald. Dus je weet dat het te maken heeft met licht. Um, licht heeft in het hindoeïsme uh, drie betekenissen. Als eerst, het is het fysieke licht dat duisternis verdrijft. Ten tweede wordt het gezien als wijsheid. Dus dat onwetendheid uh, verdrijft. Uh -huh. en, als, uh, en ten derde heeft het, uh, uh, uh, betekent het ook kosmische uh, wijsheid... of uh, kosmische verlichting, laten we het zo zeggen... Uh -huh. uh, dat ons uh, brengt van het materiële sterfelijke naar het onsterfelijke... Dus op deze drie niveaus wordt het licht gezien ja. en aanbeden. En dat wordt gevierd dan. Het is, uh, vaak wordt het vertaald als uh, de overwinning van het goede op het kwade. Ja. Dat is wa wa wat jullie waarschijnlijk ook uh, hebben gehoord. Um, en dat betekent dat wij onze innerlijke uh, emoties, mm -hmm. um, gewoontes... die, die ons uh, niet goed doen of ons tegenhouden of ons tegenwerken, overwinnen... om het licht aan te maken in ons... En die overwinning vindt plaats tijdens Diwali? Dat de, de bedoeling is dat tijdens deze dagen van Diwali... Mm -hmm. dat wij um, ons een beetje terugtrekken, mediteren... Um, ons richten op onszelf, kijken wat de gebreken zijn in onszelf... Uh, de problemen zijn waarmee wij zitten en die proberen te verwerken. Dus dit is een periode waar wij onze, onze innerlijke gaan proberen te, te, te veranderen of te zuiveren. En vandaag um, vieren we onze overwinning mm -hmm. over onszelf eigenlijk. Ja, en waar ben jij nu het meest trots op? Want, want jij hebt dus veel nagedacht. Ja, um, het kunnen loslaten van uh, wegen die, uh, of, of dingen die ik uh, niet heb kunnen doen. Die ik heel graag uh, zou willen doen. En uh, um, een worden of, of, of accepteren dat, uh, dat uh, het leven gaat zoals het gaat. Maar vijf dagen lang mediteren en, en denken aan, aan hoe, je de, hoe je tot je betere zelf komt... dat lijkt me ook heel vermoeiend. Um, nee, het is, uh, dat is het eigenlijk niet. Het is, uh, uh, mediteren is niet een vermoeiend proces. Het is niet dat je echt uh, moet denken aan niks of uh, focussen op uh, specifiek één ding. Mm -hmm. Het is gewoon dat je even stil, ongestoord met jezelf bezig bent en jezelf een beetje analyseert. Het is niet dat je in een lotushouding de hele dag hoeft te zitten of iets dergelijks. Hoor. Het hmm. is, je kan gewoon rustig zitten, je kan het thuis doen, je kan het op je werk doen. Het gaat erom dat je eventjes zelfreflectie toepast op jezelf. Maar er wordt niet vrijgenomen op deze dagen? Um, Sommige mensen hebben de luxe dat ze, dat ze uh, ja, van hun werkgever vrij kunnen krijgen... Mm -hmm. of uh, dat ze zodanig uh, hun werk hebben ingedeeld ah, dat ze vandaag vrij hebben. Ja, maar... als je priester bent, dan is er natuurlijk een uh, heel ander verhaal eigenlijk, zoals, ja, zoals bij jou. Ja. Uh, maar idealiter zou eigenlijk iedereen toch vrij willen zijn met dit soort dagen? Het, het liefst af. wel, vandaag zeker. En dan eerste ja. tot en met tweede kerstdag heb je normaal gesproken... maar hier hebben we gewoon eerste tot en met vijfde divali dag. Ja, dat zo is het. Dat is een stuk beter gepland eigenlijk, <laughs> als je er zo over nadenkt. Ja, zo kan je het ook zien. Um, gisteren bijvoorbeeld... Uh, wordt de kleine Diwali genoemd, mm het -hmm. Choti Diwali. En dat is eigenlijk de tijd dat wij um, voornamelijk focussen op onszelf. Dus gisteren was de dag om, om, om, je, uh, om, om te overwinnen over je ja. innerlijk. Hè? En vandaag vieren we de overwinning. Dus, uh, en, uh, vandaag wordt het dan groot gevierd en met familie. Dus ah. vandaag ben je niet alleen maar met jezelf bezig. Vandaag ben je met je familie bezig. Je gaat cadeautjes geven aan elkaar. Ja, er wordt lekker gekookt, lekker gegeten. Um, het is uh, kerstfeest voor jullie. Zie uh, uh, uh, het als een nieuwjaar met uh, kerst gemixt met elkaar. Met heel veel lekker eten. En ik heb dus heel veel trek. Hè? Wat maken jullie dan? Ja. Even, maak mij maar even lekker dan. Mm, Oké. Okay. Um, <laughs> ja, Ik ken alleen de Hindoestaanse namen van al die gerechten. Maar, uh, als je ze uh, barra's. Uh, wat dat wat, wat is het stilts. lekkerste? Wat zit erin? Persoonlijk, ik, ja. hou, ik hou het meest van jelabies. En dat zijn um, um, roze of rood, rode koekjes mm -hmm. die heel zoet zijn maar, en heel sappig. Dus het, als, je, als je erin bijt, dan er komt er echt stroop eruit. Ik vind het heerlijk. Je hebt er dat ook is, al trek ik in, hè? Ja, ja, ook zo vanavond, gekomen, natuurlijk. Vanavond uh, ga ik dat zeker eten. Oh, lekker zeg. <laughs> Maar natuurlijk eerst heb je, voordat je dat doet, heb je een, een, een paar minuten... dat je met z'n allen, met je familie of met je kennissen, met vrienden... gaat samen bidden en natuurlijk daarvoor een beetje mediteren. En waar, waarvoor ga je bidden? Uh, je bidt voor uh, het bereiken van uh, verlichting voor jezelf. En uh, zegen voor de mensen van wie je houdt. En uh, harmonie tussen ja, jij en je medemens en jij en jezelf. Vijf dagen lang ja. feest. Uh, die laatste vijfde dag nog een mooie afsluiten? Uh, ja, nou kijk, uh, het, is, het is morgen, morgen uh -huh. en overmorgen heb je uh, andere facetten van het feest. Vandaag is de belangrijkste dag, dus vandaag is het echt Diwali. Dus ja. als, iemand, het feest. Als, als, je, als je iemand zegt, van wanneer vind je Diwali? Vandaag is het. Um, morgen uh, wordt er uh, meer gemediteerd of gebeden. God wordt uh, weer aanbeden. En uh, de laatste dag dan, dan ben je bezig met je medemens. Maar dat is het. Vandaag is de hoofddag. We wensen je heel veel succes de komende dagen. En vooral vandaag is het feest van Diwali. Het lichtjesfeest van de Ashish Mathura, dank je wel voor je komst en succes natuurlijk. Dank je wel. Ja, geniet er ook van, zou ik zeggen. Ja. Ook Europese leiders die zijn net wakker geworden... en die hebben vandaag een spannende dag voor de boeg. Vandaag gaat beslist worden wat Europa gaat doen met de heersende schuldencrisis. En dit wordt gedaan tijdens de Eurotop... waar beslissingen zullen worden genomen over de Griekse schulden en het noodfonds. Econoom Willem Vermeent geeft zijn verwachtingen over de Eurotop van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er vandaag besloten worden, meneer? Dat, is, uh, dat wordt heel bijzonder, want we zijn het niet eens... En niet eens zijn het uiteindelijk Duitsland en Frankrijk. En Duitsland en Frankrijk bepalen samen wat er gaat gebeuren. Ze zijn ook alle twee, hebben bijna de helft van de eurozone als je kijkt naar de economie. En zijn niet eens, dus dat wordt heel moeilijk vandaag. Wat gebeurt er met het noodfonds dan? Nou ja, kijk, het is zo dat de meeste economen vinden dat het noodfonds omhoog moet. Het noodfonds moet omhoog om de financiële markten te laten zien... Dat Europa uh, in ieder geval bereid is om zwakke broeders te steunen. En daar is discussie over. Omdat ze wel. Uh, eigenlijk vindt Duitsland het al genoeg geweest. En Frankrijk vindt dat het wel kan. Dus ja, daar zal ze een compromis uh, uiteindelijk uh, moeten regelen. Want Frankrijk vindt eigenlijk dat uh, de Europese Centrale Bank in, in Frankfurt uiteindelijk alles zou moeten regelen. En dat wil uiteindelijk Duitsland niet. Waarom is Duitsland hierop tegen? Duitsland vindt dat de Europese Centrale Bank is niet opgericht om dat te doen. Dat hoort niet bij de taak van de Europese Centrale Bank. En Duitsland vindt eigenlijk dat dat niks oplevert... omdat uiteindelijk dan zwakke euro-landen hun gang kunnen laten gaan. Want ja, die worden eigenlijk... Ja, die kunnen, hoeven geen de tering naar het neer te zetten. Want er is altijd wel een grote broer. En dan noem ik die grote broer is dan die Centrale Bank die het oplost. Mm -hmm. En de euro die staat echt helemaal buitenkuif, die blijft? Nou, laten we realistisch zijn. Als je kijkt naar de Europese munt, er is niks meer aan de hand. Die zit tussen de, iedere keer, het lopzicht van de dollar, zit de Europese munt tussen 1,30 en 1,40. Uh -huh. Dat is relatief hoog. En volgens alle economische deskundigen en ook uh, onderzoeken zou uh, een waarde van 1,20 uh, het beste zijn, omdat je dan beter kan exporteren. Dus met de munt is niks aan de hand. Het gaat om een, uh, zeg maar, een ...politieke crisis uh, in de eurozone... ...en die levert onzekerheid op op de markt. Dat is het probleem. Dus met die euro is niks aan de hand. De euro gaat prima zelfs. Nou, ja, maar dit zijn de kopzorgen van Leken natuurlijk. Net als bijvoorbeeld uh, het noodfonds. Is dat hoog genoeg als andere landen ook dreigen om te vallen? Nee, uh, het noodfonds... ...als je kijkt naar het noodfonds... ...is veel te klein. Als je echt wat wil... ...en je wil geen risico meer lopen... ...en je wil een signaal afgeven... ...naar de, de, zeg maar, de, naar de financiële markten dan zijn de meeste economen het al eens dat dat ligt rond de 2000 tot 3000 euro, euro, euro, euro's. Wat zou er moeten gebeuren met het noodfonds volgens u? Nou ja, kijk, het noodfonds, als je echt wat wil, als je een goed signaal wil afgeven naar de financiële markten, dan zou zo'n fonds, wat eigenlijk op dit moment, als je alles wel optelt, is het toch weer 750 miljard. Ja, dat zou meer dubbeld moeten worden. En hoe als, je, als je een goed signaal geeft. En hoe erg heeft Nederland nu te maken met de schuldencrisis? Zitten wij in gevaar? Nee, Nederland niet. Uh, Nederland staat er heel goed voor. In vergelijking met veel andere landen. Uh, onze banken, onze financiële sector... heeft uh, uiteindelijk uh, het relatief goed gedaan. Uh, we hebben niet zoveel uh, papier gekocht, Grieks papier gekocht. En ook niet in andere zuidelijke landen zitten... In vergelijking met de meeste Europese landen, met de eurozone, zitten wij gewoon goed. Ja, hoorde... wij lopen niet zoveel risico. Maar ik hoorde u dat maandag ook vertellen bij De Wereld Draait Door. Uh, daar zitten normaal gesproken alleen maar doemdenkers aan tafel. Bent u dan de enige die er zo over denkt? Is, is het echt zo dat het, dat het allemaal meevalt? Nee, kijk, het moet realistisch zijn. Ik weet gewoon, ik heb ook in de politiek gezeten, dat uiteindelijk op het laatste moment er altijd oplossingen komen. Uh, het is zo dat Duitsland uh, heeft een groot probleem heeft met de kiezer. De gemiddelde Duitse kiezer wil eigenlijk dat er niks meer gebeurt. Die vindt al dat Duitsland genoeg gedaan heeft. Uh, en uiteindelijk is uh, Duitsland heeft er geweldig belang bij... dat de, de euro niet, onder, niet in de problemen komt. Uh, als de euro... Als het afgelopen is... De euro is ook afgelopen bij Duitsland. De twee landen die het meest profiteren uh, in de eurozone... Uh, al heel al lange tijd zijn uiteindelijk hmm. Nederland en Duitsland, dat zijn exporterende landen... die hebben ongelooflijk belang bij die euro. En met name Duitsland. Duitsland is ongeveer een derde als economische macht van de eurozone. Dus Duitsland zal nooit de euro laten vallen. maar als de euro laten vallen is het ook afgelopen met Duitsland economisch. En dus hebben dus wij dus... onze goede positie weer te danken aan de Duitsers eigenlijk? Ja, ja, ja. wij mogen de Duitsers gewoon dankbaar zijn. Het uh, is altijd zo geweest hoor, ook toen we de gulden nog hadden in mijn tijd was het zo dat ik altijd contact had met Duitsland. Kijk, Duitsland bepaalt wat er gebeurt. Uh, Duitsland is een, ja, natuurlijk een enorme enorm economische reus. Uh, ook veel groter dan Frankrijk op dat moment. Het is Duitsland die uiteindelijk de sleutel in handen heeft. En de, de, de Duitse regering, maar ook de Duitse Tweede Kamer, zeg maar. De Boenderszaak. Die staat pal achter die euro. Waarom? Eigenbelang. Puur eigenbelang. En dat is wel goed ook ja, ik heb een rot vertrouwen in, in uiteindelijk de afloop... omdat uh, geen enkel land zich op dit moment kan veroorloven of het misgaat. Nou, Alleen vandaag... het duurt ontzettend lang. Vandaag dus de Eurotop. Wat hebben wij als Nederland nu binnen Europa te zeggen vandaag? Nou ja, kijk, laten we erin zijn. Nederland uh, heeft natuurlijk weinig te zeggen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel uh, verstandig uh, om uiteindelijk... wat het kabinet ook doet, uh, doet ook, uh, minister Jager doet dat, doet ook Mark Rutte natuurlijk dat. Die hebben gewoon goed contact met Duitsland... Uh, dat is ook prima, dat moeten ze ook wel doen. Ja, uiteindelijk kunnen ze niet meer uh, doen dan uiteindelijk Duitsland steunen. En dat doen ze ook. En dat vind ik heel verstandig. Nederland valt dus volgens u, Willem Vermeent, uh, geen grote rol spelen tijdens de Eurotop. En ondanks dat zullen er vandaag hopelijk beslissingen vallen wat betreft de schuldencrisis. Bedankt voor uw toelichting, econoom Willem ja. Vermeent. Dank je wel. Het is precies één minuut voor zes en dat betekent dat ons programma van nu al wakker het einde nadert. Volgende week zijn we uiteraard weer terug, Diederik. Ja, maar ik zit nog met mijn hoofd bij Willem van Meentje, hoor. Ja, ja, want die, die, die man is zo positief. Ik, ik kan daar niet bij. Ik hoor overal de hele tijd doomdenken. En ik bedoel, hij is als enige, en hij heeft er toch verstand van. Ik bedoel, hij heeft er zelf gezeten aan die top. En hij is degene, juist hij, die dan zegt... nou jongens, we hoeven allemaal ons niet zo druk te maken. We moeten vertrouwen in die Duitsers. Komt dan wel goed. Het is natuurlijk wel mooi om te zien hoe dan vandaag die Eurotop afloopt. Nou, ik ben heel erg benieuwd of dat hij inderdaad ook gelijk gaat krijgen. Maar ik hoop het gewoon. Zo meteen krijgen we al het eerste nieuws natuurlijk in het Radio 1 Journaal... met Lara Rensen en met Marcel Oosten. En volgende week zijn wij er weer om twee uur met Nog steeds Wakker. En om vier uur met Nu Al Wakker. U kunt ons ook volgen op Twitter op WNL Nacht. En tot volgende week.